...visser met het NOS-journaal. In Zweden komt er met treten plannen en nieuwe investeerders komen... ...om Saab van de ondergang te redden. Anders wil de bond het faillissement van het bedrijf aanvragen. Saab kampt al tijden met grote financiële problemen. De autofabrikant kan de salarissen van de 2000 werknemers van augustus niet betalen. Toeleveringsbedrijven krijgen hun geld niet... ...en er is geen geld voor nieuwe onderdelen. Voor de metaalvakbond is een faillissement van Saab een ramp... ...omdat er dan nog meer mensen werkloos worden... In de Zweedse regio waar de Saafabriek staat zitten al veel mensen zonder werk. Het OM vindt achteraf dat het PVV-kamerlid Dion Graus toch had moeten worden vervolgd voor mishandeling en bedreiging van zijn hoogzwangere vrouw. In 2003 ging het OM wegens gebrek aan bewijs niet tot vervolging over. Woordvoerder van het OM noemde dat gisteravond in Karo brandpunt een verkeerde beslissing. Het OM gaat Graus niet alsnog vervolgen omdat de zaak te ver in het verleden ligt. Graus spreekt de beschuldigingen tegen. PVV-leider Wilders zegt in een reactie dat hij Graus gelooft en dat de brandpuntuitzending daar niets aan verandert. De Turkse voetbalclub Fenerbahçe is naar het internationale hof van sportarbitrage KAS gestapt. De club eist dat het alsnog mag meedoen aan de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA heeft Fenerbahçe geschorst omdat de club in Turkije is betrokken bij een groot omkoopschandaal. Voorzitter Yildirim wordt verdacht van het manipuleren van 19 wedstrijden. Fenerbahçe claimt van de UEFA minstens 45 miljoen euro als het niet aan de Champions League mag meedoen. Het weer in het oosten enkele opklaringen... maar vanuit het westen toenemende bewolking en enkele buien. Vanmiddag afwisselend wolken, zonnige periode en een bui. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat 220 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Waardenburg en Knopend everdingen 15 kilometer... komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn weer vrij... A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelevaansveen en Zoete Wouderijn, Dijk 7. A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk en Knopendraasdorp Raasdorp 6 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terberichtseplein 10 kilometer door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. A20-hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam-Noord en Knopend turbergseplein 7 kilometer. De andere kant op tussen Knopend Gouwen en Rotterdam-Prins Alexander 10 kilometer door een aanrijding. A27-Almere-Utrecht tussen de Stichtsebrug en Hilversum 10. Ook op de 27 tussen Eemnes en Utrecht-Noord 14 kilometer. A28-Zwolle-Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Leuze-Zuid 8. En op de A44-Wassenaar-Amsterdam tussen Oepscheest en Kaagdorp ook 8 kilometer.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 Zandvoort. Zandvoort. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. en Zommerheets. z -M, m Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. Zonnig begin van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Jullie de Gibson Brothers en Keeshera, Mia Fida. En laten we hopen dat het maandagmorgen ook nog een beetje mooi weer is. Zit je nou in de auto? Nee, werk toe. Op maandagmorgen, ja. Want dan worden wij herhaald, Albert-Jan. Uh, dus we luisteren naar dit programma en dan regent het. Nee, we zullen het toch niet meemaken, hè? Voor Zandvoort en de regio. We, laten we hopen dat het in ieder geval droog blijft, toch? Ja, dat zeker. Maar ik, voor morgen heb ik een zware hoofd in, maar maandag kan het best wel weer mooi weer worden. Maar goed, Lex heeft toch altijd gelijk. Even kijken, uh, wat gaan we dit uur doen? Ja, natuurlijk hebt u om half vier uh, de evenementenagenda en er zijn wat evenementen. Ik hoop dat ik ze allemaal aan, aan de orde kan stellen, want we hebben nogal een druk programma. Zometeen gaan we natuurlijk weer live overschakelen naar Amsterdam, want daar is Joop van Es, veilig en wel in de schaduw, die verslag gaat doen van de wedstrijd top 1 tegen SV Zandvoort. En we gaan natuurlijk ook weer terug naar het circuit van de Trophy of the Dunes. En daarvoor is voor ons aanwezig Willem van Densen. En die gaat ons verslag doen van de diverse autoraces. Daarnaast natuurlijk nog veel regionaal nieuws. Uh, ik, ik kan natuurlijk zoveel niet opnoemen als dat we hebben. Ik, ik denk niet dat ik al alle, alle onderdelen aan de orde krijg. Nee, nee, want het is uh, zo druk. Maar goed, luisteraars. En uh, natuurlijk hebben we hartstikke veel leuke muziek. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren. En houd pen en papier in ieder geval even bij de hand. En we hebben ook verzoekplaten, Jan. Ja. En met een kwast vraagt deze plaat aan. Speciaal voor ene karin. Ja. En waar werkt die ene karin? Bij de Hema. Echt Hema. Hier komt hij dan. De Buona Vista Social Club. Samen met uh, Elvis, Crespo en veel anderen. Ga er lekker van genieten op deze zonnige zaterdagmiddag Jou gedraaid voor uh, Karin van de Hema Ja, overgroom. Ja. Aangevraagd door de illusionist met een kwast. <laughs> ja, wie zal dat wezen, wie zal dat zijn? Ik heb geen idee hoor, helemaal niet. Je hoorde, de... Wana Vista Sousa Club. We gaan weer naar Amsterdam. Want uh, trouwens, ons beginsel speelt tegen SC Zandvoort. En Joop is uh, daarbij aanwezig, uh, uiteraard, uh, voor ons. En uh, juist ja, zijn ze een beetje aan het einde van de eerste helft, Joop. Is er al wat gebeurd? Ja, zeker. Toen jullie naar het Wereldnieuws van Zandvoort in zeer bij de omgeving uh, luisterden. scoorde Zandvoort op een hele mooie paas van Ronald uh, uh, Kalers. Uh, uh, was het uh, Juliemans die heel simpel de goal achter de keeper kon pakken? Uh, die toen je net inbogen, toen was het uh, TOB dat uh, via een schip bal echt waar. Vanaf de, de hoek van het 16 meter gebied, uh, linksbuiten buiten van TOB, mooie uh, 14, iets te ver voor zijn doel, waarschijnlijk stond, kon verslaan. En dus is het stand nu 1-1. En we hebben nog maar heel kort te gaan op dit moment. Uh, Zandvoort, dat, uh, dat eigenlijk wat meer het beter van het spel is. Dat zit, men, men zit vaker op de helft van TOB dan op de helft van Zandvoort. Uh, maar daar, daar komt er komt eigenlijk helemaal niks uit. Misschien de warmte weet ik niet. Die weer een hele goede bal van Barcelona's onderschepping naar Patrick van der Oort. Van der Oort op de rechterkant. Wordt gestopt door uh, de uh, links half van de Bulgarije Via zijn benen in ieder geval over de zijlijn. En Barcelona's mag gaan gooien. Lenners, die, ja, die staat even te kijken. dus weinig bewegingen. Hij moet die bal toch kwijt naar Frans Rikkers. Rikkers klicht toe. Maar er staat geen zand voor het spelen. Alleen iemand van TOB die heel simpel die bal kan overnemen. En TOB gaat zoeken naar de aanval. Diep nu, naar de nummer 10. Dat gaat heel makkelijk langs de aardeweg heen. En de, de gaat liggen, gaat aanleggen. Oh, dat is er ja goed, hij werd verrichting veranderd door Jans Zolleveld, maar Boylefit was attent en kon die bal eh, toch vrij simpel eigenlijk oppakken en mag hem nu gaan uitschieten. En dat doet hij naar, even kijken, richting Nigel Berg, die kan er niet bij komen. De bal gaat ver over over de zijlijn. het WB mag op hun eigen helft, diep op hun eigen helft, die zal gaan ingooien en dat zal dan nu eh, gaan gebeuren. Even kijken, naar de keeper. Ik mag hem dus niet in de handen nemen, wordt teruggespeeld naar links, achter, rechts, achter moet ik zeggen. Naar middenveld nu. Nog steeds TOB in de aanval en daar probeert daar uh, Julian Mans er tussen te komen, dat lukt niet. Nog steeds TOB, maar diep op in eigen helft. En daar is het soms dat die kan gaan overnemen, met mannetje op 10-5. Daniel Arends, maar geeft te dieptepaas daar op, oh, Daar even kijken wie is een, dat. En dan is hij ja, ja, schip de goal. En ik moet even kijken wie dit is. Ik dat het Max uh, aardewerk is. Ja, Aardenwerk Kijk daar schitterende paas. Uh, die kan daar de keeper verschalken. Uh, de Zandvoort lijkt vlak voor rust met de uh, 1-2 zomaar. Dat is natuurlijk uh, erg prettig, want we zijn hier. En uh, ja, uh, het is nu, nu heel kort, dag eigenlijk nog uh, voordat het de rust is. We mogen ook straag naar het uh, midden toe. Zandvoort moet nog op eigen helft gaan komen. Ja, dat komt allemaal, dat heeft natuurlijk te maken met de ontzettend warmte hier, benauwd eh, tussen de bomen, weinig eh, wind, eh, volks zon en eh, dat, eh, dat speelt allemaal mee natuurlijk. Goed, afgetrapt nu door het TOB. De boom daar uiteraard rust, dus, dat vind ik ja, stereotypisch, dat hoeft natuurlijk niet per se, maar het wordt over het algemeen gedaan. Goed, we hebben een mooie diepte op de nummer 6 van het TOB, op de helft van zonver, dik op de helft van zonver zelf, rond de 16 meter gebied. Probeer je daar Jan zonneveld te passeren? Dan lukt het niet al te snel, want Zonneveld is een goede verdediger. Dat weten we, uh, Als hij maar traint, dan is er niks aan de hand met de jongen. En de bal wordt eruit gehaald. Nog steeds bij in de haven. En daar is dus een man die kan overnemen. Mans, met de snelheid. Met de snelheid. Naar, uh, gaat hij naar uh, Bergh. Nee, maar hij blijft de bal in de voet houden. Nee. Probeer de man te doen. Hij gaat goed prachtig aan Moosjes in het in. Kan hij er iets mee? Nee, hij staat verde twee verdedigers van mij En hij speelt hem terug naar Tippie van, uh, van Zandvoort. Van Oort. Naar, uh, naar Ronald Kamers. Kamers die uh, heel weinig. Heeft. Speelt een breed naar uh, Arens, uh, Danilo. Arens uh, raakt de bal bijna kwijt. En geeft hier die baas uh, helemaal in naar Berg. Berg moet die 16 meter uit, helaas. Terug naar Arens. Arens. Uh, met de Voet gaat hij nu naar uh, Varse Rekkers. Die staat in de 16 meter niet hapje. En dat is jammer, helaas. Maar de bal gaat via uh, voet van een uh, verdediger naar, uh, naar buiten en Standvoort mag gaan gooien. Nee, Stand mag niet gaan gooien. Zie ik dat is waar, typisch goed, WOB uh, mag gaan gooien. Uh, de hoogte van een eigen 5-meter gebied. En uh, dat zal dan niet gebeuren. Of het nou, nog door kan gaan, weet ik niet. Er is weinig twee uh, blessuurbehandelingen geweest. Ik heb geen idee, hoeveel de dus schijzer natuurlijk bij gaan. Maar Sante mag niet gaan gooien. Naar, even kijken, u, Mans. Mans naar Nijtseberg. Berg naar Rikkers. Vijssel Rikkers. En dat is uw, aardig, aardig niet de paas, gewoon de Paas! Nee, er is mee doen. Nee, ik kan er helaas lastig niks, het wordt gevraagd en gevraagd voor buitenspel. Het was een, een mooie spelletje, het was erg interessant. Maar waarschijnlijk stond uh, Aarwerk net even buitenspel en dat werd gevraagd en dat signaal werd door de scheidsrechter overgenomen door de arbeider van dienst. Soms, toch weer, in balbezit, Patrick van der Hoort, Van der Woord, die gaat proberen naar een uh, krediet te plaatsen. Ja, rukte, het, naar, even kan dit niet zien, nummer, nee, kan ik niet zien. Dit is bij mij gedaan van de andere kant van hetzelfde. Uh, het is nog steeds, soms, wat in balbezit. Uh, Even kijken, Daniel Aarons. Krijgt een vrij schot, Nee, op de rand van de 16 meter gebied. Gaan we nog even meenemen? Denk ik. Als het goed is, ja. Komt die bal. Oh, oh, oh. Wordt een uh, gele kaart. Maar geen afstand genomen van die vrijheidspulp, Ares allemaal vrij snel, een beetje, beetje raar eigenlijk, dat, had niet, dat wil je niet als vrij zetten. Uh, Ares die uh, krijgt nog geen de twee tellen die ballen schiet Kijk tegen de speler aan die binnen uh, 9,15 meter 15 van de bal stond. En dan krijg je in principe een gele kaart, maar ik vind dat een beetje flauw, dat is niet nodig. Dat vraagt deze wedstrijd ook niet om dat doen ze ballen. Uh, er is wel een eerder gele kaart is er gegeven, maar dat was dan ook wel een terechte gele kaart. Maar dit is uh, een, beetje, een beetje spijkers op laten zoeken. En nog steeds mag stand voor die vrije schot nemen. maar die rand van de 16 meter gebied. Even kijken, is het nog steeds aardigheid achter staat? Nee, Max Aardewerk. Aarderk. Gaaf voor vrije schot, heeft hij normaal gesproken. Komt die bal? Komt goed. Nee, valt net niet goed. En die gaat over uh, Vierthof, vanuit verdediger van, geval, over de achterlijn. En dat betekent dat stand voor het vrije schot mag nemen. Of corner mag nemen. En dat gebeurt. Soms zien vanaf de linkerkant van het hetzelfde. En het gaat uh, naar Zijberg. die gaat dat doen. Dat doet het uh, altijd, zowel links als rechts. Nu eigenlijk voor zijn goede been, dus zijn rechterbeen, gaat die bal genomen worden. Daar gaat hij komen. De slechte bal, veel te laag, veel te laag. Ik snap het niet. Hij gaat via een been van een uh, Turbijnspel weer over die achterlijn. En dan mag het nog een keer proberen. Uh, um, ik, ik heb er al de laatste wedstrijden van het vorige seizoen, dus ook hier uh, de bekerwedstrijden van spallendhaal dagpakket als de KNVB-beker, heb ik het regelmatig gezien, dat die corners gewoon slecht zijn. Veel vlaag op geen hoogte, daar heb je niks aan, dat wil je ook niet, dus die ballen moeten gewoon oog en dan op de penalty stip worden. Gaat we weer komen, dat is een stuk beter, dat is een stuk beter, dan kan de keeper nog net aankomen. En is het nog steeds een. Ja, het is het einde van de eerste helft. Zandvoort, uh, Leid, de Leidt met 2-1. En um, we gaan ons oppakken voor de tweede helft straks. Dankjewel, Joop. En dat zijn goede berichten vanuit Amsterdam. We staan inderdaad voor. We gaan door met de lekkere muziek op de zaterdagmiddag. Hier is Super Heavy. En de Miracle Worker. Zalvoerts Radio, bij CFM Zalvoert hoor je Super Heavy en a Miracle Worker CFM, Race Radio pit report. Ja en als je deze deal hoort, weet je dat het weer tijd is om over te gaan naar het circuitpark Zalvoert Daar zit bij de Trophy of the Dunes Willem van Nissen, Willem Willem. Goedemiddag, hoe is het daar? Hij even te genieten van het zonnetje Nou, je hebt helemaal groot gelijk maar je hebt helemaal gelijk. Ja, het is hier, uh, ja. Uh, prima, uh, we hebben een hele uh, leuke gehad tot nu toe. Ja, uh, in ons vorige uh, gesprek dat je mij belde, uh, toen waren we net uh, van start gegaan met de Netservices, services youngtimer uh, Touring Cars. Die hebben inmiddels uh, één rondje afgelegd. <laughs> dat heeft er niet mee te doen dat het uh, zulke oude auto's zijn. Dus dan al... okay. Maar in de eerste ronde, ja, achter op de knieën was er een uh, drietal auto's uh, die elkaar raakten. Blokkeerde ja, de baan op een uh, manier uh, dat uh, verder rijden met over uh, 40 uh, onverantwoord werd. Ook een van de rijders was niet. Uh, ja, die is met de ambulance afgevoerd die naar de shockroom. Voor zover ik weet uh, niet zo ernstig. De shockroom hier is meer om te kijken. Uh, op Behoud, uh, wat met de man aan de hand is. Nou, voor de geen is dat niet het geval. En uh, ja, toen hebben we een rondje 78 al gehad. En daarna Code Rood om de, uh, de rotzooi op te ruimen. En zojuist uh, gaat het hele spul. Uh, gaat het opnieuw proberen. Dus gaan we eigenlijk uh, de tweede race om in voor deze klasse. Oké, okay, dus dat betekent wel dat het programma wat uit gaat lopen vandaag? Ja. Dat gaat zeker blijven lopen, want uh, als je kijkt naar de klok en uh, naar het tijdschema, dan hadden we nu al vijf uur geweest moeten zijn met uh, voor de kort. Dus we kunnen min of meer uitgaan van een half uur vertraging. Oké, okay. dus uh, oh, deze jongens gaan nog even door en dan krijgen we straks nog uh, rond de klok van 4 uur een prachtige raceklasse, de historic Monoposto's. Wat zijn dat voor auto's? Uh, nou, daartussen zit nog de formule Ford uh, race. Ja, dat weet ik wel, maar het gaat mij om die historic auto's natuurlijk, dat begrijp ja, je wel. We dat voor rond 4 uur, maar rond 4 uur dan hebben we eerst de formule Ford, uh, denk ik. De, historische, dit zijn dan de historische uh, toerwagens en dan krijgen we straks uh, historische uh, formule auto's en dan moet je denken aan wat... Ja, wat je vroeger had, uh, Formule V. Ik denk je daar iets zegt, dat zijn uh, Formule auto's uh, met Volkswagen uh, motoren. Dan hebben we ook uh, nog een hele batterij van uh, oudere uh, Formule Fords uh, van uh, lang, lang geleden. Vanuit de tijd dat uh, Michel Levermolen en uh, Jan Lammers uh, onder andere uh, nog actief waren in uh, Formule Ford. In, in dat veld zien we ook dan weer terug uh, wat Formule Ford uh, 2000 voor voet uh, met uh, twee uh, Riker motoren en wat uh, vleugels. Goed. Daar moet je aan denken met die uh, Formule Young Timers. Oké, okay, dus nog volop activiteiten. We komen later bij jou terug. Uh, bedankt voor deze update en uh, we bellen straks weer. Oké, okay, tot, zo. tot zo. Dat was Willem van Dessen vanaf de Cigui Park Zo dadelijk de evenementagenda. I love the car for the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 Ja, dat Zellig. En lekker weer ook vandaag natuurlijk een graad of 25 in Zandvoort. Wat willen we nou nog meer? Joor de Good Vibrations. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Het is even uh, een half vier. Dat betekent tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen al met gaan doen, Albertje? Uh, nou, ik zeg wel, maar op voorraad alvast dat ik niet compleet ben. Want er zijn nog veel meer evenementen. Maar dan kunnen we even kijken of we daar nog tijd voor hebben. om dan later. Je programma. hebt een half uurtje. Dus. Ja. Nee, <laughs> nee je dat je kan van. niet. Want we moeten straks weer naar het voetbal. En dan moeten we weer naar okay. het circuit. Dus het is hartstikke druk. Goed, nou, zoals u wellicht allemaal weet, is mom momenteel uh, de Ironman Contest aangehangen. Dat is van, uh, st bij Strand Skyline. En dat is om 12 uur begonnen. Dus absoluut een stukje knappe sportieve uh, activiteiten uh, bij Strand Skyline. Uh, u kunt natuurlijk morgen uh, naar zandstructuren bekijken. En dan komt u zand van diverse stranden onder de microscoop. En dat kunt u allemaal zien in het Jutters Museum van half 1 tot 4 uur. Dus op 4 september. En morgen de aftrap van Jazz in Zandvoort. En met niemand minder. Dan Rita Reis. Niemand minder dan de Vaderlandse en Europese Queen of Jazz, Rita Reis zal het tweede lustrum van Jazz in Zandvoort inluiden. Morgen zal zij in het theater De Krocht optreden met bijna als vanzelfsprekend het trio Johan Clement, dat vanaf het prille begin de ruggengraat is van deze serie concerten. Dit is de start van het tiende jaargang van Jazz in Zandvoort. Het concert vindt plaats in het theater De Krocht en begint zondag om half drie. De entree bedraagt 15 euro en studenten betalen niet meer dan 8 euro. Zie voor meer. Informatie en het lijkt me wel verstandig Want ik denk dat het er bijna zo goed is als uitverkocht Maar als u wilt kunt u het altijd nog proberen Kijkt u naar de zeer mooie En vernieuwde website van www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En morgen natuurlijk ook in het muziekpaviljoen van allerlei dingen te doen De Tropical Music Stars Brass het zal gaan regenen morgen zeker ja, ja <laughs> volgens mij wel Schitterende samba, tumba en merengue muziek En dat is van 1 tot 4 uur uh, Dan 4 september De Wingshol Trophy, de Trophy of the Junes. Morgen nog uh, ...de zevende poppentheater... ...Zandvoortsmuseum, een half 2 tot 3 uur... 7 september. En 10 en 11 hebben we de Open Monumentendag 2011. En dat is voor de 25ste keer... ...via het Nederland de Landelijke Monumentendagen. In Zandvoort organiseert de stichting... behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed... ...BZCE in het kort... ...met onder zijn paraplu diverse historische verenigingen... ...in samenwerking met het Zandvoortsmuseum... ...de Open Monumentendagen op 11 en 12 september. Dan gaan we naar het muziekpaviljoen... Dat weekend is natuurlijk ook weer activiteit De Dixieland Cracker Jacks Jazz uit de jaren 20 en 30 Van 1 tot half 5 11 en 12 september Hebben we de State of Art GP Classic Circuit Park Zandvoort. En de 11 en Schrijft u dat vast in uw agenda Klassiek liefhebbers De laureaten van het Prinses Christina Concours in de Protestantse kerk Daarover in de volgende week meer Goed, dit is het voor zover Oké, okay, nou voldoende te doen Dacht ik zo En ik heb ze nog niet allemaal gehad hoor Nee, oké okay. Er Komen er nog meer? We komen nog veel meer Oké, okay, ik ben heel benieuwd Eerst gaan we weer wat muziek draaien Daarna weer terug naar het voetbal lijkt mij zo Hier is Carly Simon en Yourself Sylvain. Met juist Kissing the Pink en One Step. Het is inmiddels. de tweede helft is inmiddels begonnen in Amsterdam, dat wou ik zeggen. Dus snel weer over naar Jap Frisch. Jab, goedemiddag nogmaals. Ik versta je bijna niet. Geen idee waarom, maar ik ga gewoon praten maar. wordt is begonnen met een wissel. Want Tonio Arens is blijkbaar toch gebaseerd geraakt. En daarvoor in de plaats is gewoon wel eens vol. Sandfoort heeft daarna nog een stukje It's van de vijf Rikkers. Schiet hem de bal. Uh, dus uh, uh, gewoon de vijfde maand naar de rust. soms heeft wel eigenlijk alleen maar daarna aangevallen. Het uh, begint van de rust. En dat uh, is. Voor, voor, is uh, de, nou, Want, <t> Ruust, rustig, rustig. Het sprak geduld van Uitschenberg. Die, moet ik zeggen, moeilijke wedstrijdstoof. Hij, uh, hij uh, komt uh, niet goed uh, naar voren toe. Het, het, kan, het kan allemaal wat simpeler als je wat meer overtuiging had het dat mis ik eigenlijk een klein beetje bij deze toch wel jonge uh, balkunstenaar, nou, want hij is, uh, ja, het, uh, hij heeft gewoon talent, maar goed, het moet er ook uitkomen natuurlijk. Goed, de bal is ondertussen weer uitgenomen door tegen uh, Bergen. Dan gaat uh, Fijzer Rekkers, die probeert aan die bal te krijgen. dat lukt het niet. Nee, dat dus hij heeft niets uh, teruggesteld in de keeper, moet kan alleen bij die doen. En die bal is hem voormogen en dat ging richting Basleimans, naar uh, Max Adenberg. En uh, die bal is nu in handen van, Het is de voor de van top. En wordt weer overgenomen in dus Salford, nee, toch niet. Uh, put ik, ik kon er net niet bij komen. De top probeert over die middellijn te komen. En er is eigenlijk een keer gelukt tot Zandvoort. Dat verdedigt vooruit, dat is helemaal goed. En hier is een bal, een prachtige bal van Julliemans. En die wordt toegesteld uh, door een verdediger van top naar zijn eigen keeper. En dat is uh, dat we heel kort werk was. We Zandvoort mag nu gaan gooien. Want de keeper die schot die wel over in zijn lijn. En is dat gaat richting uh, waarom Mol? vrij. Dan gaat hij doen. Nee, hij stopt af. Hij stopt af. Hij gaat toch proberen iemand te passeren. Want zo is hij gewoon. Dus terug naar de door, vier, de rug van de, de nummer 4-de rug van TLB gaat nu wel over de achterlijn. Hey, dat is raar, want het is gewoon tijd en corner. Dat, dat kent je, je anders? De arbiter verdienst hier dat niet over, het signaal van de grensrechter, voor de assistent schrijft, dat moet ik zeggen. En dat betekent dat TLB die niet vanaf de 5-meter mag gaan nemen. Dat is de keeper, uiteraard. Tegen grens euh, is het euh, niet helemaal op orde bij de TLB, als je probeert dan toch in ieder geval eruit te komen. Gaat die bal komen? Nou, Links buiten. Die bal die uh, schitterend donker maakte uh, dat ze de 1-1 inleidden. Maar goed, Zandvoort staat nu met uh, 1-3 voor. Een vrije trap voor uh, We hebben nog gewoon, uh, zo goed als een hele tweede helft te gaan. Sandford met 1-3. Oké, okay, dankjewel Joop. En straks weer bij je terug. cielo voy a mudar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho más ancho que el universo voy a construir un barco para que nave del suelo eh. el universo negro como le más puro oscuro construir de blanco Nuestro amor es eterno y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como. Vete no y volar volar tan lejos donde nadie nos destruya el pensamiento volar volar sin miedo como palomas libres tan libres como De zon schijnt Dus pak je radio ben naar frans En zet hem op 106.9 je 106 106 yeah. Zfm. ZFM 24 uur per dag Heet de zomer MUZIEK Let me get that hookah Don't get a little close up And bite me in Shakira op de radio samen met Pitbull en Rabiota. En daarmee is het 10 uh, minuten voor 4 uur. We hebben nog wat uh, korte berichten voor je. Albertje. Ja, eindelijk even tijd voor uh, wat berichten. Allereerst het eerste lustel van de Korendag. Het evenement van het jaar 2010 in de categorie Cultuur. De Korendag van het Zandvoortskoor de Beach Pop Singers. Vier zaterdag 17 september aanstaande haar vijfjarig jubileum. Daarom is het dit jaar gekozen voor het thema Carnaval. Want tijdens het carnaval wordt er overal in de wereld uitbundig feest gevierd. De opening zal op feestelijke wijze geschieden door burgemeester Nick Meijer. Daarna zullen 23 koren, ja je hoort het goed, 23 koren om beurten een spetterend optreden verzorgen. De beachpopzingers zullen natuurlijk weer op hun eigen spectaculaire wijze een van de laatste optredens verzorgen. En het slotnummer zal samen worden gezongen met het Vocal Invention uit Zaandam. Korendag vindt weer plaats in de protestantse kerk aan het kerkplein. De eerste optredens beginnen om 10 uur s morgens en het einde wordt verwacht rond de Klok van 10 uur s'avonds. Ja, dat wordt weer een uh, volkoren dag. Dat he? wordt een he vol vol ik heb hem door, ik heb hem door, heel goed in één keer de toegang is uiteraard gratis, meer informatie kunt u vinden op www.zingenaanzee.nl www.zingenaanzee.nl dus nog één keer de dag, zaterdag 17 september, eerste lustrum korendag, dan het rondje van Zandvoort komt er ook weer aan, gezellig ja, ja. want op, 18, op zondag 18 september staat alweer de zesde editie van het, dit rondje van Zandvoort op stapel, 15 Zandvoortse cafés en horeca-establishments gaan, gaan weer zorgen dat de deel ...weer een geweldige middag kunnen meemaken. Inschrijving kan tot en met 10 september. Natuurlijk gaat het één uh, onder het genot van een hapje en een drankje. En bij iedere café wordt er wel een hapje geserveerd. Het is een leuk dorpsfeest waar gezelligheid voorop staat. Op deze manier kom je als Zandvoorter of gast toch weer eens een keer in alle Zandvoortse cafés. En zie je hoe sfeervol het stappen in Zandvoort kan zijn. Deelname is uiteraard wel vanaf 18 jaar. En meer informatie is in uw eigen uitgaansgelegenheid verkrijgbaar. Dus u gaat gewoon naar uw stamcafé, restaurant, kroeg. En daar schrijft u zich in en dan kunt u gezellig uh, genieten van een dagje rondje van Zandvoort. En wat kost dat? Op zondag 18 september. Geen flauw idee. Volgens mij een tientje toch? Tien er... jaar na tien jaar. Dan krijg wel zo'n we t-shirt geloof ja. ik. En rond zes uur ben je weer terug in je eigen stamkroeg. En dan kunnen de scorekaarten worden ingeleverd en nagekeken. En natuurlijk nog, nog een stukje gezelligheid. Dus echt een hartstikke leuke dag. Rondje van Zandvoort. Zondag 18 september. Schrijf u in. Ja, kom op tijd want vol is vol. Ik weet dat het uh, flink storm loopt dit jaar. Dus, uh... Ja, klopt. Ik zal snel gaan naar jouw favoriete café uitgaansgelegenheid. En je schrijft voor... Rondje Dorp, 18 september. 18 september. 18 september. Nou, schrijf op die datum. Hier is Cindy Lopper. Die tijd nou, over tijd gesproken, het is weer tijd, hè? Ja. We gaan uh, op naar de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag kunnen er nog één plaatje zo vlak voor 4 uur voor je draaien. En dat is uh, Adel. Hier is set fire to the rain. Graag tot zometeen na 4 uur. I let it fall.